Van ZFM, via de kabel op 104.5, en in de ether op 106.9, straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 1 uur. Waterwalgemoed met het NOS-journaal. Rusland en Oekraïne blijven het oneens over de prijs die Kiev voor Russisch gas moet betalen. Een overleg tussen de Russische president Poetin en zijn Oekraïnse ambtgenoot Yanukovych heeft niets opgeleverd. Rusland wil dat Oekraïne meer gaat betalen voor het aardgas, Maar president Janukovic staat onder zware druk van de oppositie... die meer ziet in samenwerking met de Europese Unie dan met Rusland. Vorig weekend gingen honderdduizenden Oekraïners de straat op... uit protest tegen de weigering van Janukovic om een samenwerkingsverdrag met de EU te tekenen. Banken in de eurozone moeten minstens 55 miljard euro in een noodfonds stoppen. Dat kan worden aangesproken door een bank die in de problemen komt... Volgens de zuid Zeitung wordt dit fonds vrijwel zeker afgesproken op een topoverleg in Berlijn, waaraan ook minister Dijsselbloem meedoet. Het steunfonds zou in 2028 gerealiseerd moeten zijn. Bij rijen in Brabant hebben koperdieven vannacht kabels gestolen langs het spoor. Daardoor reden er vanmorgen geen treinen tussen Breda en Tilburg. Inmiddels zijn de problemen voorbij, meldt de NS. De diefstal werd vannacht al ontdekt door ProRail. Een machinist had mensen het bos in zien vluchten... maar de politie heeft niemand kunnen vinden. Zo'n 100 pasgeboren zeehonden zijn van een zandbank in de Waddenzee afgespoeld... door de storm en de springtij van de afgelopen dagen. Ongeveer de helft is terechtgekomen op stranden van de Waddeneilanden. de buren waarschuwt mensen niet in de buurt te komen... omdat de moederzeehonden hun pups agressief kunnen verdedigen. Ongeveer tien pups zonder moeder worden opgevangen in de crash. Het weer bewolkt met af en toe wat regen of motregen. Het is een graad of 7 maximaal. Daar waait een westelijke wind die aan de kust nog steeds krachtig is. In de loop van de avond wordt het op de meeste plaatsen droog. Morgen ook grotendeels droog. Dan wel weer bewolkt en een graad of 9 gemiddeld. Dit was het NMV. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Er staan momenteel geen files. En de politie heeft ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Maar die kunnen wel spontaan plaatsvinden. Hou daar dus wel rekening mee.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 In Zandvoort. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort uit Zandvoort.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 Welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Op deze dinsdag 3 december 2013 alweer. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere week op de dinsdagochtend... tussen 11 en 12 neem ik u mee op reis. Terug in de tijd aan de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. Als opening hoorde u natuurlijk onze herkenningsmelodie van Louis Davids... Het weet je nog wel oudje, Een opname 1928... Het komen nu weer een hoop gezelligheid op de radio. Mike Vincent komt voorbij. Nelke, maar eerst de fortuna's met Buena Fortuna. Buena Fortuna. Not for you. Baby Jou, op die bij zou moeten. wil ik jou alleen maar als vrouw. Oh, oh, Judy, ik ben zo verliefd. Oh, Judy, zeg ja alsjeblieft, want ik weet niet, want ik nog zo. van Mike Vincent met O.O. Julie. En daarvoor Nelke. uit 1976 met Bij Muziek en Rode Wijn. En ook hoort u de Fortuna's met Buena Fortuna. CFM Zandvoort, lokale omroep vanuit Zandvoort. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort. Met alleen maar mooie oud-Hollandstalige hits. Zoals ook de volgende dame, Rita Hoving. Pseudoniem van een Hendrikje Janny Fink. En ze is geboren in Beverwijk op 3 maart 1944 en overleden in Verzum op 7 september 1979... was natuurlijk een Nederlandse zangeres. Ze had een dramatische timbre en heeft haar grootste bekendheid te danken... aan het enkele jaren voor haar doodverschijnen nummer... Laat me alleen, dat u natuurlijk zeker kent. Ze hebben een heleboel hits gemaakt. In het begin wilde ze vroeger toneelspelster worden. Het heeft onder andere meegedaan in 1959, meen ik... met de talentenjacht van Max van Praag. En toen besloot ze maar om gewoon zangeres te worden... Haar eerste optreden was in de Herman van Kieken show... en daarna zat ik bij de Jonge Vlierenfluiters en de Letterjackets... en trad ze op voor veel Amerikaanse militairen in Duitsland... en ze zong zowel in het Nederlands als in het Engels. Haar eerste hit was in 1964, dat was de eerste seizoen... en in uh, oktober 1976 kwam haar grote hit uit... Laat me alleen, haar enige echte grote hit. En ik heb voor u uitgekozen, nummer uit de 1977, november 1977... Het nummer Draai je om, Rita Hovink met Draai je om, nu hier op de radio. Er is iemand die verdrietig is om jou, die zich afvraagt waarom, waarom moest dat nou? Een vrouw die om je geeft, die zonder jou niet leeft en toch graag even met je praten wou.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 Blijf je weer mijn held? Sinds jij wegging heb ik niets verkeerds gedaan. Wordt geleefd, zal het niet zo lang meer duren en dan is het schip uit zicht. Steeds nog staat de oude moeder, die haar jongen bracht aan boord. Op dat plekje bij de handen.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 Lieve vijf minuten later thuis Dan tien minuten eerder in het ziekenhuis Kruis, thuis, thuis betreed Kop, kop, kop erbij Lieve vijf minuten later thuis Dan tien minuten eerder in het ziekenhuis in een dusje voortje, reed familie van der sloot, met z'n zes en meer dan duizend pond. De hing een kerven, de rappen plastic boot. Het wagentje lag bijna op de grond. Op het kruispunt kwam een lekke band. Men schreeuwde moord en brand. Kruis, kruis, kruispunt vrij. Kop, kop. Kom erbij, liever vijf minuten later thuis dan tien minuten eerder in het ziekenhuis. Van Johnny Hoes, tezamen met de Zwarte Zes, met Kruispunt Vrij. En daarvoor Corrie Konings, met Mama Therese. En ook Rita Hoving kwam voor mij met Draai Je Om. Zandvoort uit Zandvoort, lokaal omroep CFM Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere wijk hoort u hier. Een uur lang op de dinsdag. Hits van de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70... en alleen maar oud-Hollandstalige muziek. Het weer, ja, weinig over te vertellen... Het is vandaag veelal grijs en het wordt een graad of vier. Vanaf morgen wordt de kans op regen groter... en later in de week kan er ook een winterse neerslag vallen. Donderdag en vrijdag staat er ook veel wind. Dat het weer. Dan gaan we doen met de muziek, want daarvoor zitten we natuurlijk te luisteren. Ria Valk, de dame is inmiddels volgens mij alweer 72... Het helemaal oeps. Oftewel, volgens mij is het een klein beetje droog. Ik ben helemaal... I'm mm -hmm. Zag zij de jagers zo. En hij hield... Heet... Dish s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 Met Toobie Doe. En daarvoor hoorde muziek van Johnny Hoes met Marietje en ook Ria Valk kwam voorbij met Helemaal Oeps. Zandvoort uit Zandvoort, we gaan door met nog meer mooie muziek. Zometeen de havenzangers. Maar eerst Wilma Landskroon, geboren in Enschede op 28 april 1957. Een Nederlandse zangeres die op jeugdige leeftijd onder de artiestenaam Wilma een bliksemcarrière in het levenslied doormaakt. Haar zuivere stemgeluid was haar handelsmerk. Omdat Wilma op jeugd leeftijd al fulltime artiesten was... en nadien een uh, weinig voortuidelijke levensloop had... werd ze door Veel beschouwd als een slachtoffer... van de onverantwoordelijke exploitatie. Hier hoort u Wilma met Nu, ik weet wat liefde is. Nu, ik weet...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 en zijn harem bleef thuis. En met stemmen verlauterd door lijden. Zongen hopeloos, droevig de meiden. Verwel, jij was toch het zonnetje in huis. Verwel, jij was toch het zonnetje in huis. Hij heeft uit de verte een stemmen gehoord. Dat je gaat van ons scheiden. Slapen wij straks omgesteld.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 Johnny Hoes met vader, waar is moeder gebleven? En daarvoor Jelle de Vries met vers van de pers. En ook de havenzangers kwamen voorbij met als schepen gaan varen. Zandvoort uit Zandvoort, iedere deze ochtend... hier op de lokale omroep CFM Zandvoort. Het zit er weer op. Moet u weer een week wachten. Niet getreurd als u denkt van ik wil het programma nogmaals beluisteren. Of ik heb een stuk gemist aanstaande zaterdag. Tussen 1 en 2 wordt het programma nogmaals herhaald. Ik wens u nog een hele fijne week... Ik heb nog een paar stukjes muziek te gaan. Onder andere, Ronnie Tober, Verboden Vruchten uit 1965. En ook Hattie Blok alleen jongen Jongenwaard met mijn opa. Maar eerst die, een van mijn favorieten. De trija Jackets met het autootje. En ik zeg, tot ziens. We hebben een ongeluk gehad met de tootootje. Met de tootootje. Met de tootootje.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 We kunnen hier midden in de stad met het dodo'tje. Met het dodo'tje. Met het dodo'tje. En ik zei: Nog laat me even wachten, we kunnen er zo niet door. Maar hij zei: Hey die bus die stopt wel? Rechts verkeer gaat voor. Nou hebben we enkel en alleen nog maar een fotootje van het dodo'tje. Van het autootje en de lampen en de bumper en het stuur. Het is te kort voor 7,50. Niemand, nou, vijf, vijf gulden dan. Of vindt u dat nog te duur?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 gingen hand in hand, de hus, samen al gauw naar de burgerlijke stand. En op de vraag beloofd u haar eeuwige trouw, heb ik gezegd: natuurlijk wat. Ze smaakt naar kersen, sinaasappel, chocola, theebroom en karamel, ananas. Maar ik zeg er wel.